De dochter van een belangrijke Russische politicus is omgekomen na een explosie. Dat schrijven Russische staatsmedia. De dochter van Alexander Dugin reed gisteravond na een festival... waar ze met haar vader was, in de buurt van Moskou toen er een bomaanslag was. De auto zou in stukken geknald zijn. Het is nog niet duidelijk wie er achter de explosie zit... zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gezien de omstandigheden waarin we ons nu bevinden... ligt het erg voor de hand om te zoeken in de richting van de Oekraïne. Dugin is, als gezegd, iemand die zich zeer heeft uitgesproken voor dat militaire geweld tegen Oekraïne. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat hij voor, uh, voor Oekraïne een, een, een doelwit zou kunnen zijn. Haar vader wordt het brein van Poetin genoemd. Volgens Russische media is de kans groot dat hij dus het doelwit was van de bom, maar zat zijn dochter toevallig in zijn auto. Bij een ongeluk vannacht op de A29 bij Klaas Waal, vlakbij Dordrecht, is een man van 25 omgekomen. Twee andere inzittenden van 26 en 24 raakten gewond. De auto schrampte eerst een andere auto en crashte daarna in de berm, zegt de politie. Er werd ook een lachgas-tank gevonden. Omdat het niet duidelijk is wie er achter het stuur zat, zijn de twee inzittenden opgepakt. Een boze brief die John Lennon in 1971 schreef aan Paul McCartney is geveld voor 56.000 dollar. De brief is geschreven toen de Beatles zo'n anderhalf jaar uit elkaar waren, maar het financieel nog niet allemaal geregeld was. In de brief is duidelijk te lezen dat Lennon boos was. Hij noemde zijn oude vriend daarin onder meer een egoïst. En ook egels hebben ontzettend veel last van de warmte. De dieren eten slakken en wormen, maar die zijn moeilijk te vinden... s'nachts door de do droge grond. Het is ook niet zo makkelijk om met dit weer water te vinden. Bij de egelopvang komen daardoor veel beestjes binnen. Nu is het gemiddeld 10, nou, 15 egels per dag, wat al heel veel is. Straks in september krijgen we zo 200, 250 egels per maand binnen. Uh, dus het stroomt hier aardig vol. Nou, gelukkig hebben we verschillende ruimtes waar we egels kwijt kunnen. Dus het is altijd wel fijn dat als we 25 dat binnenkomen... dat we er ook 25 naar buiten toe kunnen doen. Mocht je zelf wat willen doen voor de egel, dan heeft de egelopvang een aantal tips. Laat in de herfst de bladeren in de tuin liggen en zet eventueel een bakje water en kattenvoer neer. Het weer vanmiddag komt er bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 hoorn Heerenveen in beide richtingen bij Den Oever ongeveer een kwartier vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komt op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de Watertoren. I love you. I, I wish was I could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 thing Through logos with me En zo I don't gonna...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 Take up every corner of my mind What you gonna do now? Your love stays with me day and night You take up every corner of my mind What you gonna do now I feel feel over here You take up every corner of my mind What you gonna do now I got my first real six string Thank you. Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego ai, Delícia, delícia delícia, você você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Naar buiten A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. buiten, naar buiten é? buiten, naar buiten naar buiten,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 Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, você Ai, se eu te pego, ah, delícia. Dat assim een me mata. Ai, se eu te En ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, En dat Sweet goodbye Oh my head keeps turning oh. Paralyzed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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi. Hm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Traum is een liefde, het huis aan het zee. En der de de straat staat een huis aan zee. Orangenbaumbleter liggen op de weg. Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit